Dit is Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Gemeensuitkering, wel goed genoeg Nederlands spreken. Staatssecretaris van ARK zegt dat, naar aanleiding van cijfers van het CBS. Daaruit blijkt dat een groot deel van de bijstandsontvangers... geen of slecht Nederlands spreekt, maar dat er maar zelden iets aan wordt gedaan. Sinds 2016 geldt een taaleis voor bijstandsgerechtigden. Mensen die nauwelijks Nederlands spreken en geen moeite doen om daar iets aan te doen... kunnen worden gekort op hun bijstandsuitkering. Van Ark wil afspraken maken met de Nederlandse, Nederlandse gemeente. Oud-burgemeester Hoekema van Wassenaar heeft met zijn tijdelijke opvolger... een afspraak gemaakt voor meer wachtgeld, meldt NRC Handelsblad. De afspraken zijn volgens juristen in strijd met de gemeentewet. Hoekema mocht ook nog bijna een jaar lang in de Amtswoning blijven wonen... tegen een relatief lage huur. Het oud-Kamerlid van D66 stapte in 2016 op vanwege een vertrouwensbreuk... In de overeenkomst tussen de gemeente Wassenaar en Hoekema werd ook afgesproken dat de commissaris van de Koning en het ministerie van Binnenlandse Zaken niet actief zouden worden geïnformeerd. Na vragen van NRC besloot Hoekema de bijna 18.000 euro die hij extra kreeg terug te betalen. Philips heeft de winst opnieuw zien groeien. Het bedrijf houdt steeds meer geld over aan de verkoop van medische apparaten. Het afgelopen jaar kwam de winst uit op, bij op 1,9 miljard euro. Dat is een kwart meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 2 mede dankzij de gestegen verkoop van apparaten tegen slaapapneu. Volgens Philips is dat een groeiende markt, omdat steeds meer mensen obesitas hebben. En vooral die mensen hebben meer last van apneu.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 De oogtoetspits is aan het oplossen. Op de A1 Amersfoort Amsterdam nog een kwartier vertraging tussen Hoeflaak en Eembrugge. Op de A4 Rotterdam Den Haag bij Den Hoorn een kwartier vertraging. Op de A4 richting Amsterdam tussen Knoop Hoek en Badhoeverdorp 5 kilometer file. Door een onwelwoning op de A12 Utrecht Den Haag tussen Woerden en Bodegraven 6 kilometer file. door begingswerkzaamheden op de A15 Nijmegen Gorkum een kwartier vertraging bij Geldermansen. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vladingen en Rotterdam krooswijk 8 kilometer, 10 minuten vertraging. A28 Utrecht-Zwolle tussen Afrit Maan en Amersfoort-Vathorst, 6 kilometer file. Door bewegingswerkzaamheden 10 minuten vertraging. De weg is rond 9 uur weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 We're a thousand miles from comfort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 Op dat hele kleine stukje Ja, en zo hoor je dat dit uh, alweer een uh, wat oudere plaat is. Hè? 15 miljoen mensen waren er toen de tijd overtuigd. Uh, is het nu op 17 miljoen? 17? 17 miljoen, ja. We hebben gejongd, denk ik maar zo. Uh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 De stigers and the Tigers en I Wonder Wine. Ja, in het vorige uur hebben we hem al gedraaid. Tom Jones met de seksban. Maar deze wil ik eigenlijk ook even draaien. Van uh, Tom Jones: Hier is Delilah. Althans, ja, daar komt hij aan. <laughs>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 ZFM hoor je 24 uur per dag muziek. 106.9 in de Eter in Zandvoorten in de regio. Kabel 104.5 FM op ZFM TV. Kanaal 40 digitaal via SIGO. Uiteraard via onder meer wwwzfm www.zfmzandvoort.nl En op onze eigen ZFM Zandvoort app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store of Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort.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 Heb jij, doe jij de evenementenagenda of doe ik de evenementenagenda? Nee, agenda? dan ja? moet je daar ja, ja. dat, dat bericht aan doen. Dat he, he. is natuurlijk leuk. Die markt tijdens, gelijktijdig, vanaf half elf <laughs> morgenochtend... hebben we natuurlijk ook het Chanti en Zeven ja, ja. Festival. Dat is Op vijf locaties en vier in het Centrum en één op het strand.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 Uh, alleen mensen die betalen hem vooraf, betalen ze die kaart. Zodoende ja. kunnen we dan... Uh, uh...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 Eyes of Joe and me looking back it's so bizarre it went in the family all the things we are on the back seat of the car In so bizarre